Wij beginnen de les 41 van Pri et Chayim, pagina 13, de regel 28. Uh, in de regel 26, op de vorige les, begonnen wij, begon hij ons, ging hij ons verder vertellen een. In het bijzonder over het getal 18, gaai, levend, dat steeds terugkeert in diverse stukken van of diverse stadia van het uh, ochtendgebed. 18 ochtendzegeningen die. Overeenkomen die dus liggen, die zijn als het ware tegenover, staan tegenover 18, um, 18 zegeningen van de Jesood, daar waar zij vandaan komen. Want alles komt van de Jesood, van de Arichanbeen. En vervolgens hebben we ook nog, um, Ehm, um, vertelde hij ons dat, eh, uh, we gaan het verder nu. We achterkach, 28. Chai psukim, min iheiratson, shejezba hem, chai avajot. Min Ihe 29 kavod, ad ashray. De regel 28. Herinner hij he, he, he vertelde ons ook nog, dat er zijn ook uh, in Baruch Shamar zijn er ook 18 keer het woord beroeg wordt uh, daar wordt gebezigd. 18 keer dus steeds die 18 en dan uiteindelijk hebben we ook nog 18 um, zegeningen in het staande gebed. Dat is allemaal de zegening die doorloopt naar ons bij het gebed. Ehm uh, Eerst halen we die van beneden naar boven door de man te zeggen, om de hoog te brengen, en dan halen we deze zegening naar beneden. En deze zegening is, gai, get, juur, achttien, gai, betekent het levend, zot van de Pin is, heet gai. 28. Na onze punt. Nou, want, nee, dan na de punt. Wagerkag. En vervolgens, ga je, zoek hebben wij 18 versen van Jeher Kavot. Van Jeher, zo'n gebed ook daar, zo'n ehm, um, heet Jeher Kavot. Laat, laat, hier zijn. Ik laat hier betonen, tonen, of laat glorie zijn, beter te zeggen. Hier gewoon, mocht het glorie zijn, zoiets. Sheyech Bahem, Jud, Het, Jud, Havayot, dat in deze, let op, waarin, in welke 18 psukim, 18 versen, zijn er ook 18 Havayot, 18 Havayas. Vanaf je heer gewoord, je heer gewoord, vanaf het, dat stukje dat heet, dat je heer gewoord, dat wil zeggen, dat, dat, um, mogen de glorie zijn, 29, adashrei tot het tot het gebed, dat heet ashrei. Ashrei, je schrei weet tegenwoordig, gelogen cellen. Ashrei betekent het, gelukkig, geprijzen zijn, zij die zitten, Uh, in Jehuis van Hashem, punt, we hebben, genad, het jud, birkat, birkan, de jesot, de jetzera, let op, en dat zijn die achten, waar hij nu net over gehad had, die zijn achten zegeningen in de jesot van de jetzera, zie dat, zo so, op deze wijze, de, de achttien zegeningen eigenlijk van de Jesuit van Arigambien, die dalen allemaal af, oftewel, beter te zeggen, we kunnen zeggen, omhoog wanneer wij gaan, halen wij die zegeningen die van laag naar boven, naar hoog, en wanneer wij van al boven zijn, wanneer wij terug gaan, dan gaan wij van hoog naar laag. 29 e, en twintig punt. Wei, We... wei, wei, wei, je... Gamken, wei, wei, 30 Ode Abouima Ode Zon. Welachen, yesh chai havayot acharot bamakom, gimel basof aytira bashirat hayam punt. Kijk hoe geweldig hoe goddelijk is deze dit gebed opgebouwd. We ya anshe jud bet no de jetsera en jud Sferot en no anghezien 29 naar de tweede punt. En anghezien zijn er 10 Sferot in de jetsera. Gamken parzufien dan ook de ook de uh, en ook dus parzufien aber in Ima parzufien van pin Abba en Ima en Zon. Ja, in de van de wereld Yitzhira. Ze hebben we ook, let op. Altijd, alles wat bestaat er in het algemeen, bestaat ook in het, al, in het bijzondere. Arikan, Pien, Abba en en Zon. Dat zijn de tien sferot ook van de Yitzhira. We lachen dertig de eerste punt. Jes, kai, Havayot, harot En daarom zijn er. Die, daarom zijn er 18 andere euh, Haways op de plaats van de. Euh, op de plaats van de, euh, de, de, de, de drie, op de plaats van de drie. Aan het einde van de Jetsera. Besherad, Ayam, wanneer men zegt. Shirat Hayam, ook een, ook een ander gebed, dat heet Shirat Hayam, zo'n loflied, die heet uh, de, de loflied van de Zee. Das, de Zee betekent de, de, de, de rietzee die Israël passeerde, en dan, dan zongen zij de, deze Shirat Hayam, de lied over het over de zee, dat de zee is uit elkaar gegaan en gespleten werd door hen, voor hen enzovoort. Het zijn allemaal geestelijke handelingen, mijn vrienden. moet je goed over weten dat het geestelijk gaat. Het, het gaat niet over de zee, over de rietzee dat ooit was uh, gespleten voor het volk Israël. Fysiek, want de wetten van de materiële wereld. Um, staan vast, de schepper heeft ze één keer en de voor altijd vastgelegd, voor altijd, zolang zo de wereld bestaat, en maakt geen uitzonderingen daarvan. Duidelijk, waar het over gaat, is dat innerlijk, dat zij kwamen tot deze splitsing van de zee, waarbij zij ze in hun geestelijke werk, dat zij hadden uh, zich weggerukt van, de Egyptenaren in zichzelf. En deden de, de, de, de Egyptenaren, uh, uh, zinken in de zee. Goed opletten, niet denken aan de kinderlijke voorstellingen hebben van uh, materiële gebeurtenissen die daar plaatsvonden. Zelfs als het een keertje zo is het geweest, dan ook dat wijst er niets op, dat het van buiten wonderen waren geschied aan het volk Israël. Het is altijd van binnen. En als gevolg van de inwendige innerlijke veranderingen, kwam er ook, uh, kwam er ook um, um, als gevolg van de innerlijke een uh, bevrijding, kwam er ook een stukje bevrijding in het uh, uh, buiten, er buiten. Duidelijk, alleen op deze manier gebeurt het. Nooit gebeurt er iets buiten de mens, een wonder, alvorens iets eerst plaatsvindt van binnen. Alvorens een wonder aan de mens geschiedt van binnen. Want als er een wonder geschiet aan de mens van binnen, dan zal hij ook mm, uh, uh, ervaren het, het de projectie van, deze van dit wonder buiten zichzelf. Hij zal een stukje wonderlijk, wonderlijkheid van de wereld inzien. Daar gaat het om. Misschien zal ik het meer over in dat over op, op, op deze zomer doen, van aanstaande. Dus donder, van deze donderdag, dus vanavond, zal ik het meer erover hebben. Een zeer belangrijk aspect van um, de, de innerlijke verhouding tussen innerlijke en de uiterlijke bevrijding in de mens dertig we yud gimmel schwachin dertig schir en dertien eh, loofzegingen die in dat stuk in het andere stukje van het gebed, dat heet Ishtabag. Mogen Hashem eh, gehuld worden, of mogen moge Hashem, um, moge Hashem uh, gehuld in de zin van hulde, mogen de hulde gegeven worden aan Hashem, dat heet ishtabach. Al die namen, handig is het om die. En dertien ze, dertien, loof, dertien loof, o, in de Jishtabach 31. Die zijn schier, het lied, loflied, oorvloed en en de hulde enzovoort. Alles is terug te vinden in het gebed van de Sidur. 31 na de punt. Na de eerste punt. We laten Barucha maar. Te woord Pas. Lermos, le Ketem pas. Ki hoe punt. En daarom zegt hij, daarom in de, in de Baruch Shamar, het gebed Baruch de het getalwaarde van dit, of het aantal woorden zijn pas, hebben de gemateria pas, pe zijn. zijn oftewel zeven en tachtig. En paas betekent uh, zoiets als een zeer kostbare goud, een goud zoals platina. Leer om daarmee zin te, te zin spelen, oftewel heen te geven, omdat het zin op het hoofd, ketten paas, dat staat het hoofd, dat heeft een, um, een, een platina vlek, als het ware, van een platina. Zo staat het ergens geschreven, en dan daarop zinspeelt ook het aantal van woorden in Baruch Shamaar. Dat het zinspeelt op Hashem, op het hoofd, hier, het hoofd... Nee. Gehu Roza Itzira, want dat is het de Roos van de Jetzira. Natuurlijk alles komt van de Roos van de Isot van de Atik. Sorry, van de Arichampine. Natuurlijk Atik ook, maar we zeggen Arichampine, omdat Arichampine is al uh, gestructureerd naar de tweede Simpson. Daarom hebben we het over Arichampine. Gam 32 Tsari Khomar. VP Imo Gematria Pas en ook ehm en... En ook, en ook, en ook, en ook, en, en ook en, kunnen we dienen nou we te zeggen, dat Bapé Imo, gematria Pas, heeft gematria Pas, gematria 87. wat zegt hij waar hebben we dat dat in het woordje bp satedarah en sin khbet stat B.P. imo bp imo is p is mond in de mond imo of bp bp bp amob in in de mond van zijn volk dan het woord in in in de mond van zijn volk in de mond bp dat tweede woord in de regel 32. Heeft gematria pas zeven en 80. Kijk nou, bapé in de mond. Heeft gematria van de dure, kostbare platin. Wanneer de mond lof uitspreekt, wanneer de mond zich verbindt met het hogere in plaats van het de tegenovergestelde, de tegenovergestelde is het schelden, uh, vertellen leugens, uh, kankeren, kwaadsprekerij, 32, naar de punt. Winnirella de juda Tichaim Shamarli mori zich hernoelde vrach. Kima shanu ombrim, shlo Ela dreyenderdah pnimid Gimir shonode asiya. Lanetsah gode yisode de Punt. Twee na de punt. En dan en dan zegt ga hem betalen, dan laat hij zijn mening zien, dat het, waarin hij uh, niet, er, niet, er, niet zeker is, dan zegt hij dat. When hij en het schijnt aan de, aan, aan de armoede van mijn mening, ga ik, van mij, ga ik. Dat mijn... Uh, Meester van de groot, van de ze, gezegende nagedachtenis. Mij had gezegd. Kimashu Anu dat het feit dat wij zeggen. Shalom alo Lietzera. Het feit dat wij zeggen. Shalom alo ela Ella. Het feit dat wij zeggen. Dat naar de Yitzera waren opgestegen alleen maar. Het inwendige van de drie, eerste van de Asia dat betekent dat, dat zij hadden opgestegen aan, naar de netse God Jesod van de Yitzira, Naar de negie van de Yitzira. Punt. Dat, dat, dat is wat wij zeggen, nee, dat is wat wij zeggen, dat is heel verduidelijk dat. Naar de netse God Jesod van de Yitzira. Het is wat, wat ik soms natuurlijk zeer lastig vind, dat al die comma's en punten, want komma, hier staat ook een punt in de regel 33, die chassidim, die hebben dat uh, punt gesteld, waarbij het absoluut geen plaats voor de punt is. Dus zij alleen maar brengen alleen ellende in de wereld. Dat is wat, wat, wat zij doen. Kijk nou wat het volk Israël aan hen is het gegeven om... Um, om uh, al het te brengen hier in deze wereld, al het uh, heilige brengen in deze wereld, dat is hun rol. Maar wanneer ze zich bemoeien met de politiek, met de economie, met uh, filosofie, dan komt er ellende in deze wereld. Wanneer ze zich bemoeien met de economie, dan komen de financiële crisis. Want de uh, financiële crisis, deze keer ook door, door de bankcrisis enzovoort. En natuurlijk komt het door de joden, absoluut. Natuurlijk, de anderen zijn ook meegelopen in de, in de rage om uh, uh, geld uh, op deze gruwelijke Amerikaanse wijze om... Uh, uh, grof geld te willen verdienen. Maar uiteraard komt het wel van de koppen, van de, van de koppen, van de Joodse koppen, want die, die, hebben, die hebben de koppen daarvoor om allerlei goede dingen te doen. Als ze dat niet doen, dan hebben ze ook een geweldige, let op, geweldige vermogen om ook uh, een gouden munt te slaan van wat, zij normaliter moeten doen door de Torah hier naar beneden te brengen. Dan hebben ze natuurlijk altijd voordeel. Altijd een stapje verder uh, hoger, een kopje hoger in hun denkvermogen ook. Om ook het kwade te doen. Nou kijk nou wie het communisme, het communisme heeft bedacht. Marx, een Jood. Duidelijk, wie heeft het... het Eigenlijk de vader van, eh, grote vader van de, eh, het kapitalisme geweest was natuurlijk niet de eerste eh, Philips. En Philips is ook eh, een familie, naar ik, naar, zoals ik heb gehoord, is ook een familie van Marx. Ik komt wel van een familie van Marx, alleen de ene is geworden, ene eh, Jood heeft de, het, het communisme, in stand gebracht met alle, alle ellende die volgde in de eerste instantie voor de Joden. En aan de andere, andere kant is het, het is een grove weer, uh, westerse kapitalisme, ja, op, een, op, een, op, een, op de wijze van wilde westen. Ook dat was ook door, door Joden geïntroduceerd, ook die... die uh, Amerikaanse wezen van uh, handel doen van kapitalisme is ook wel door de Joodse migranten, die hebben dat hun koppen gebruikt om de Amerikaanse economie op deze wijze te maken, waarbij ah, ah, de meest arme die, die daar, die hebben daar allerlei ellende, alleen maar de die die hebben het voor het zeggen. Zo so, ook in alle andere sferen, wanneer zij zich bemoeien met iets anders, wat zij, waar zij voor uh, uh, geschikt, uh, waar, wij, waar zij voor hier op aarde gezet werden, dan komen er alleen ellende, Duidelijk. Of zij gaan alle, alle experimenten doen, alle dingen die dan, uh, genetische manipulatie wordt ook uit, vanuit Amerika aangewakkerd, uh, daar was het geïntroduceerd ook weer natuurlijk door, door, de, door, deze, door de Joden die allemaal uh, als het ware misbruik maken van de wijze waarop zij geweldig, uh, geweldige zegeningen hebben zij ja, Ze hadden geweldige zegeningen ontvangen die geen rest, niemand van de wereld heeft deze diepte ontvangen, want zij hadden de schepper zelf gezien en de schepper gaf hen alles om hier op aarde het hoogste en, en het laagste te hebben, alles te ontvangen, omdat zij het hoofd zijn van de schepping, van de hele mensheid. Zij moeten het alles brengen hier naar beneden, maar wanneer zij zelf afdalen naar de Kilim, de Kabbalah, en daar gaan ze uh, uh, dingen doen binnen de Kilim, de Kabbalah, oftewel uh, roverij en allerlei andere dingen wat daarmee te maken heeft, dan natuurlijk komt de ellende in deze wereld. Kijk nou hoeveel woorden had ik nodig, omdat ik hier steeds zie dingen die mee dus paarden spelen vanwege die punctuatie, vanwege die kommetjes, uh, verschrikkelijke manier dat zij niet begrepen, geen woord begrepen wat Ari zegt. En dan plaatsen ze allerlei kommetjes en puntjes waardoor. Uh, de, bedoeling, de bedoeling van wat Ari zegt wordt verdoezeld. Dat is wat zij doen. Alles wat zij doen is verdoezelen. In plaats van onthullen aan de mensheid. Al het goede wat aan hen gegeven was. Een jood kan niet uh, middelmatig zijn. Let op. Of een uh, jood goed wordt. Dat wil zeggen. Zich aan het goede gaat aanhangen, Of aan de duivel. Onthoud het er goed. Er is geen middelmaat. Er is geen... 50-50, of er is er niet een, een gematigde jood, het is niet gegeven aan dat, aan dat om, net als omdat zij, zij gedragen zich naar de wetten van het helal. zij zijn opgebouwd naar de wetten van het helal en het helal hebben we niet, het hoofd kent geen, het hoofd kent geen eh, middelmaat of, of halfslachtigheid. duidelijk, alle, alle, alle overige volkeren, die zijn het lichaam van de, van de mensheid, dus die hebben dan en rechts en links en midden en allerlei andere verschillende variaties zijn er wel mogelijk. Maar Joden niet, het is of uiterst rechts of uiterst links, duidelijk. En dan moeten zij ze ze tussen die springen en natuurlijk altijd kiezen voor het goede Gaan wel naar de linkerlijn om te werken, natuurlijk. En dan weer naar de rechterlijn. Dat, dat is niet wat ik bedoel. Maar altijd kiezen alleen voor het goede. Dat is Israël. Dat is Hebraïer. Dat is het volk dat zo zit van binnen uitziet. Dus zij kunnen niet uh, halfslachtig zijn. Dus als, uh, uh, het is altijd zo met, met, met dit volk. Dat, of een mens dan een jood goed is, dat wil zeggen, die hecht aan het goede, uh, niet dat hij zelf een goede is, absoluut geen, geen sprake van, maar dat die hecht steeds, die altijd inspanningen levert, om zich aan het goede te houden. Ja? Of, als, het, als hij dat niet doet, dan is hij uh, zeker uh, crimineel, of uh, fout gaat, of uh, in ieder geval uh, uh, uh, kwaad aantrekkend is. Zo is het extreem gesteld met het Jood zijn. En daarom is het zo dat, uh, daarom is het zo moeilijk om, niet moeilijk en niet alleen moeilijk, maar dat zo vele obstakels zijn bij het worden van een jood zij ze weten zelf niet waarom uh, ook die rabbijnen weten zelf niet eens waarom is het zo maar ook zij hebben een instructie, instructie als het ware van binnen dat zij altijd een mens eerst uh, remmen uh, om als iemand wil jood worden dan zij remmen hem en dat zij hem willen uh, ontmoedigen om jood te, te worden. Dus om jood te worden betekent hier in, de, in deze wereld is alleen maar mm, uh, zichzelf dus uh, uh, tot jood maken naar vlees en bloed. En natuurlijk heeft het niets te maken met het geestelijke. Maar in ieder geval ook dat, dan proberen ze hem steeds steeds ontmoedigen. Zij ze zeggen, nou waarom moet je het doen? Je hebt nu zeven, vier, zeven alleen maar zeven eh, voorschriften na te leven. Nou moet je dat allemaal 613 doen. Waarom moet je dat in zo enzovoort? Dat doen ze erg moeilijk daarover. Steeds, normaal als het een goede, goede rabbijn is. Nou doen ze dat altijd moeilijk daarover. Omdat om niet, eh, niet, ze niet, begrepen dat niet. Natuurlijk willen ze dat eh, om om welke reden dan ook, maar het is wel, wel zo, omdat eh, de verantwoordelijkheid is enorm, duidelijk, van binnen wordt het niet vergeven direct, zoals het aan eh, een niet-Jood, dan men houdt Hashem van boven, houdt men altijd, Goed uh, wel opletten wat ik zeg. Ik zeg die diepste, diepste dingen. Die probeer ik dat te geven, weer te geven. Gewone woorden, woorden die je niet, dingen die men kan niet vinden. Zo. Uh, dat natuurlijk dat men um, uh, dat dat is dan verborgen. Dat men uh, dat een Jood, dan is het altijd um, of goed of, of, of, of, of kwaad, niet anders, uh, het kan niet anders zijn. En uh, daarom is het uh, verborgen en daarom is het ook, wordt het ont, ont, ont, ontraden om een uh, Jood uh, te worden omdat van binnen is het deze eh, of dat of dat. Ik heb nog wat, heb nog wat dingen te zeggen, maar het is genoeg hier even ermee te stoppen. Eh, 33 naar de punt. We zo, zo hier. Dafka baet karbonot, avall achar schaano omrim, fieren derta hazmirot scha az jale de yetzera la od batikun yetzera, vijfend ik heb een laalot min malchut die brei al een net zo goed is de ше of korbantamid, dat is een manier waarop de zenders de geschiedenis hebben geschreven, maar kan Dus in de regel 33 eigenlijk, de punt moeten we weghalen, en dan zal ik het nog een keer, dat vertalen. 32. En het schijnt aan mijn, de, nou, aan de bescheidenheid van mijn mening, dus zo zegt hij altijd inledend, dat het lijkt mij wel, dat mijn mijn meester, van de gezegende nagedachtenis, Ari, dat hij had mij gezegd, Kimasha, Anu, Omrim, dat wat wij zeggen, dat naar de Yitzira stegen op alleen maar het inwendige van de drie eerste van de Asiya, van, van de Gar, van de Asiya. Naar Netzach de regel 33. Na de netser hoort hier soort van de yitzera. En dan komen dan dat punt, de punt weghalen in plaats van het punt maak ik dan komma. Zo hi dafka dat is juist in de tijd van de korbanot. Dat is in de tijd wanneer wij zeggen korbanot. De, dat stukje beginstukje herinner je nog over de over over overdienst. in de tempel tempel over tempel overdienst. De dienst overhanden doen. Avalachar, Shahnu, Omrim, HaSmerot, let op, maar na dat wij zeggen de Smerot, de lof, lofzam. gebeden die lof van lofzang, 34. Shahnu, als je lep dat dan wordt opgestegen, worden opgestegen, tegen op de drie. Eerste van de Jetzera naar de netse hotjes soot van de Brija. Schat aan nacht met de betekende Jetzera, dat wezen nu in de correctie van de Jetzera. 35. Je ka laat de mens, laat je, dus moet de mens intentie doen, intentie opbrengen. La lot minimaal goed de bria, let op om te doen opstegen van de malchut van de bria naar de netserhut Jesode. Kmo asia net zoals asia, bekorban korban tamid net zoals asia wordt het gedaan met de asia in de korban tamid in dat stukje van uh, dat overhande dienst, wat wij zeggen in Ochtend, in het ochtendgebed. Dat heet korban tamid in de permanente, korban, permanent, permanente, permanente offer over wat wij zeggen. Dat heet korban tamid. Shaligyot az, zmanavandan is dat de tijd daarvoor. En dan stegen de drie eerste daarvan van de asiya op, stegen op, naar de netse hout van de jetsira k kan zo so is het ook hier